verhoeven met het NOS Journaal. De gesprekken tussen werkgevers en ZZP-pensioen verlopen zeer moeizaam. De vakbonden zien volgens betrokkenen niets in een nieuw individueel stelsel, Daarbij heeft degene die pensioenpremie betaalt meer keuzemogelijkheden. Zo'n nieuw stelsel is volgens de vakbonden niet solidair genoeg. Ook over een verplicht ZZP-pensioen liggen de partijen uit elkaar. Werkgevers zijn bang dat zelfstandigen in de toekomst een stuk duurder worden als ze indirect mee moeten betalen aan het pensioen. Minister Kolmees van Sociale Zaken hoopt dat er voor 1 april een pensioenakkoord is. Vanaf vandaag kunnen nabestaanden van Vlucht MH17 de camerabeelden bekijken... die op de dag van de ramp zijn gemaakt op Schiphol. Het gaat om beeld van zo'n 40 camera's die bij de incheckbalies in de vertrekhal... en in de tax-free zone hangen. Daarop zijn de laatste opnamen te zien van de passagiers van Vlucht MH17... Het toestel van Malaysia Airlines dat enkele uren na vertrek uit Amsterdam boven Oost-Oekraïne werd neergeschoten. Alle 298 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Webwinkels hebben in de feestmaand december bijna 450.000 pakjes te laat bezorgd. Rond Sinterklaas ging het om bijna 5% van het totaal aantal bestellingen. Met kerstmis kwam bijna 6% niet op tijd. Dat blijkt uit consumentenonderzoek van bureau Q&A. Volgens de onderzoeker bestellen steeds meer mensen hun spullen via internet, vaak op het laatste moment. En dan is het lastig om alle pakjes op tijd te bezorgen. Vorig jaar was het absolute aantal te laat bezorgde pakketten een stuk lager, maar het percentage is ongeveer gelijk gebleven. Een vrouw van 21 uit Canada is veroordeeld voor het doden van haar vriendin nadat ze zelf bewijsmateriaal op Facebook had gezet. De vriendin werd twee jaar geleden doodgevonden met naast haar een riem waarmee ze was gewurgd. Op een selfie van het slachtoffer en de dader was diezelfde riem zichtbaar. In de rechtszaal zei de vrouw dat zij en haar vriendin dronken waren... en dat ze na een ruzie haar vriendin had gedood. Het weer nog. De neerslag trekt de komende uren naar Duitsland weg. Tegelijkertijd neemt de westenwind toe. Later vanochtend zijn langs de kust zware windstoten... tot 130 km per uur mogelijk. En vanmiddag is het ook nog onstuimig.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 te etaleren. Dat moet ook wel kunnen natuurlijk. Betekent dat ja. Betekent ja. dat, dat de, de structuur dusdanig goed is en ook de protocollen dusdanig goed zijn dat dat ook kan?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 Ik heb er nooit zoveel en meestal roep ik er ook niet over. knap je dat hebt. Maar om die onbevangenheid weer wat terug te krijgen. Omdat je hoe je het went of keert op je eigen plek. Gewoon als mens. Want dat breng je ook als bestuurder mee. Want hoe je het went of keert, ook ik loop met een rugzakje met deukjes inmiddels. En de kunst is om die deukjes iets uit te deuken. Zodat ze wat minder de kleuring bepalen in dit soort zaken. De schaduwen anders worden. Het zou Nou, zo diep zijn ze ook niet.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 Vooral zo houden. Ja, ja, ja, ja kind anders, anders zijn, ga je beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een dit is gewoon een dilemma een hoe een je een beïnvloeden. En het klopt, dat herken ik ook. En een we uh, het er meer over gaan hebben, gaan we het ook meer zien. Hè? Dat is ook weer zo'n versterkend effect daarin.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 En de belangstellenden kunnen ook met de jeeps een rondje op het strand maken. Er worden mensen die slecht te benen zijn, worden door die jeeps Leuk. opgehaald. Ja, dat is echt dat is top hoe die vrijwilligers van Keep Down Rolling is dat. Ja. Dat ze zich inzetten ja. en gewoon onbaatzuchtig doen. Dat is gewoon ontzettend mooi.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 wel voor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 Het is de historie. Ja, dat ja, is ook zo, ja. Dat, dat we dat ook. deden. Ja, ja. En, en dat is wat je eigenlijk. Um,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 nadrukken uh, en ook uniek vinden zij dat dat circuit eigenlijk in het dorp ligt voor hun ja, gevoel. Hè? Wij zeggen het ligt buiten het dorp, ja. uh, maar mensen zeggen waar hebben jullie het over? Het is er niet. Waar hebben jullie het over? Nee, klopt. En zij voelen ook die samenwerking en dat gedachtegoed daarin.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 zijn dan we moeten nu gaan afbreken Heb uh, ik nu meer of minder tijd, tijd dan Gerard Schotter ja. gehad, toch? Nee, maar, maar het, is, het is, die mevrouw van het dierenhuis. Nee, nee, nee, wil heel graag. Nee, we hebben het ah, onderwerp, we, we hebben uh, al gehad. Maar 50 jaar dierenasiel is natuurlijk ook waanzinnig. En zeker dat wij als gemeente Zandvoort dat, dat, dat mogen faciliteren. Zeker. Met een prachtig dierenasiel daar. Kom, erbij zitten, Alet. Ja, mooi wel. hond.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 ja. Van, uh, van de Dierenasiel dier in Zandvoort. Dieren dier ja, ja. kennen mijn land. He? Ja. Ja. Ken hem, ja. land. Ja. Zo heet het tegenwoordig, Eigenlijk heel officieel. officieel. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus uh, luisteraars thuis, nog een goed weekend verder. Dank u wel. U ook, dat u gedaan. weer gekomen bent. Kom allemaal morgen ook naar het Dierenasiel, want het is echt een moeite. En we hebben zelfs inderdaad ook van iedereen die ook dit jaar 50 jaar geworden is, omdat wij ook 50 jaar bestaan, kunnen gratis koffie met gebak krijgen. Kijk, ja. kijk. Ah, maar ze moeten zich dat wel legitimeren. Ja, ze moeten het laten zien. Ja, ja, ja. Ik wil best is. zeggen dat ik 50 ja. ben, maar dat uh, maar gelooft toch niemand Je moet het wel bewijzen. Nee. Dank u wel. Dank u wel.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 Ja. Hey, en allerlei activiteiten. Allerlei activiteiten. We hebben um, sowieso een kijkje achter de schermen. Dat oh, kan ja, sowieso. Dat is, dat is altijd heel leuk. We hebben een... Uh, dus dan dat kun je is... kijken hoe, hoe de hoe de, de, de, hoe de beesten eruit zien. De, handen, de, ja. honden, de ja. honden en de katten. Ja. En dan hopen ja. jullie natuurlijk ja. dat mensen verliefd worden op ja. zo'n beest die daar zit. Want dat kan. En die dan, dan gewoon denkt van ja, dat kan me niet. Mee. Die moet met mij mee, mee naar huis. Ja, dat kan zeer zeker. Maar ja, daar zitten wel voorwaarden aan. Want dat kan niet zomaar.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 ja, op een gegeven moment moet je wel gaan kijken van hoe ja, je moet je dat aanpakken. Zegt, he? ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, het is natuurlijk inderdaad van te gek. Eh, je hebt natuurlijk je mensen lopen die eh, in vaste dienst zijn ook. Ja. En als er heel weinig beesten zijn, dan is, ja, zijn, is dat eigenlijk...